Met het in Alblasserdam bij Dordrecht is een leerkracht neergestoken tijdens de eindmusical van groep 8. Volgens de politie zouden twee ouders daar ruzie met elkaar hebben gekregen. Mogelijk probeerde de neergestoken leraar die ruzie te sussen. De leerkracht is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Veel kinderen en ouders hebben de steekpartij zien gebeuren, zegt de politie. Er zijn drie personen opgepakt. Welke rol zij hadden bij de steekpartij in Alblasserdam is nog niet duidelijk. Dancefestival Tomorrowland wil alsnog alle grote dj's laten optreden... nu het hoofdpodium volledig is afgebrand. Hoe ze dat willen doen wordt in de komende uren bepaald... zegt de organisatie tegen de Belgische Omroep VRT. Het hoofdpodium vloog aan het begin van de avond in brand. Het decor was al snel niet meer te redden. Alleen het geraamte staat nog. Tomorrowland is een festival in België... waar de grootste dj's ter wereld optreden... als Martin Garrix en David Ketta... Het begint morgen en vandaag gaat het campingterrein al open voor de bezoekers. De provincie Zeeland heeft alsnog twee aannemers gevonden... die de Zeelandbruggen op knapbeurt willen geven. Het is de langste brug van Nederland. Samen gaan de bedrijven volgend jaar het brugdeel vervangen... dat open en dicht gaat voor de schepen. Het gebeurt vaker dat het bij grote infrastructurele projecten lastig is... om een aannemer te vinden die de klus wil uitvoeren. De bedrijven vinden vaak de financiële risico's te groot... De voetbalsters van Italië zijn door naar de halve finales van het EK-voetbal. Ze wonnen afgelopen avond van Noorwegen met 2-1. De beslissende goal was pas kort voor tijd gemaakt. Italië moet het in de halve finale opnemen tegen Zweden of Engeland. Dat is de ploeg van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Wie van de twee het wordt, is morgen bekend. Het weer vannacht klaart het op... Er is weinig wind het is rond de 13 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met een spatje regen. In het westen en zuiden is het droog met wat zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Nations in disorder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 just love me for me i believe